Twee uur. Waterbalgemoed bij het NWS-journaal. De pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne zeggen dat ze eerst zelf onderzoek willen doen op de plek waar het Maleisische vliegtuig is neergestort. En de resultaten daarna zullen delen. Er zijn internationaal veel zorgen dat de rebellen de afwikkeling van de ramp frustreren en bewijsmateriaal vernietigen. Volgens een leider van de rebellen hebben ze tot nu toe niets aangeraakt in het rampgebied. Ze maken zich wel zorgen over de volksgezondheid omdat lichamen in de hitte blijven liggen. De rebellen spreken Oekraïnse beschuldigingen tegen dat ze al 38 lichamen hebben meegenomen. Tachtig familierecisseurs van het landelijk team Forensische Opsporing zijn op pad om nabestaanden van de vliegram te bezoeken en informatie te geven. De rechercheurs verzamelen ook informatie over de slachtoffers, zoals tatoeages, DNA, materiaal en gebitsgegevens. Dat is nodig om snel de lichamen te kunnen identificeren. Het is nog niet duidelijk wie de identificatie van de slachtoffers op de randplek voor zijn rekening neemt. Die medewerkers van het industrieterrein Kemmerlot in Geleen zijn naar het ziekenhuis gebracht... omdat ze zwaveldampen hadden ingeademd. Ze hadden last van irritatie aan de ogen en luchtwegen. Het zwavelzuurlek was ontstaan in hun leiding en is snel gedicht. Het aantal Palestijnse vluchtelingen in de Gazastrook strook is volgens de VN in een dagtijd verdubbeld tot meer dan 50.000. Omdat er maar rekening werd gehouden met 35.000 vluchtelingen, dreigt er een tekort aan noodvoorzieningen. De Palestijnen vluchten voor de aanvallen van Israël op Hamas. Ze worden opgevangen in scholen. Internationaal zijn er grote zorgen over het aantal Palestijnse burgerslachtoffers. Op veel Europese wegen is het erg druk vandaag. In Frankrijk, Duitsland en Zwitserland staan lange files. De ANWB voorspelt voor dit weekend ook topdrukte op de Nederlandse wegen naar het zuiden... omdat er een miljoen mensen op vakantie gaan. Vanochtend was het nog vooral druk op wegen naar de kust. Het weer veel zon en het wordt vrijwel overal 30 graden. In het oosten en het zuidoosten nog wat warmer. In het zuiden is er wel kans op een bui met onweer. Morgen wisselend bewolkt met soms een onweersbui. En dan 23 tot 29 graden. Dit was het NWS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. La muziek dan. Zien in de zomer bij CFM. Een hele goede middag, de single van de zoekmachine en Malden. Ja, het is uh, acht minuten over twee. Nogmaals, een goede middag en welkom bij Sofit op Zaterdag. We zijn er drie uur lang vanaf de studio. Goedemiddag, Albert-Jan. Is ja. het een beetje uit te houden? Hier is het heerlijk. Ja, uh, toch? Ja, ja is, meestal zitten we binnen als het buiten uh, warm is. Buiten momenteel 30 graden. Ruim. Dertig graden ruim. ruim. Maar blijft u luisteren, we hebben straks tips voor uh, hoe u zich het beste strand kan houden tijdens deze toch ja, tropische temperaturen. Uiteraard verkoeling op het strand. Lekker. Hè? Radiootje bij de hand. Rijmt ook nog. En uh, drie uur lang uh, Zandvoort op zaterdag. Nou, huishuis. weer een vol programma, hè? Vol programma met vaste items, zoals u van ons gewend bent... ...rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen... ...zowel dit weekend als de komende week... ...in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Om half drie, ja, het enige echte Zandvoortse zo, ja, ik moet ze bijna zeggen, uh, het weerbericht... het enige het zonnige weerbericht van Lex van der Hoorn. En met dit weer, nou, we hoeven er niet eens een weddenschap op af te sluiten. Hij zit op het strand. Want onze weerman zit uiteraard op het strand met dit prachtige weer. Dus het enige echte Zandvoortse weer, uh, weerverwachting... straks om half drie, live vanaf het strand. Uh, Kwart voor vijf hebben natuurlijk, uh, liefhebbers... ja, dat gaat gewoon door, het gedicht van de week... Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. En het heeft alles over liefhebben. Een uh, ja, mooi titel voor dit weekend. Uh, dan om half vijf hebben we een dier in de herhaling. Om het zo maar eens te zeggen. Want we hadden vorige week Dikkie. En Dikkie blijft nog steeds op, uh, op plek één staan. En Dikkie verdient echt een thuis. Dat allemaal rond de klok van half vijf. Tussen de muziek door hebben we het de zomerse muziek door. En natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben uh, rond de klok of tussen half vier en vier uur een interview met Rob Petersen. Luisteraars, u kent hem beter uh, wellicht als de stem van het circuitpark. Z ik kijk nou even naar de, de deur. En wie komt daar binnen? Onze Weerman. Nee, hey, dat belooft niet veel goed. <laughs> oh dat jee. Hij zou op het strand zitten. Nou, daarover straks meer. Goed. Tussen half vier uh, en vier uur, Rob Petersen. En uh, die gaan, gaan we samen vooruitkijken naar de historische Grand Prix in Zandvoort. En hij is bezig met een aantal dingen daarvoor te verzamelen. En wellicht dat u daar hem mee bij die zoektocht kan helpen. Dat allemaal rond de klok van half vier en vier uur. Rob Petersen in zaken de historische Grand Prix Zandvoort. En als er nieuws is van de Haarlem Honkbalweek, luisteraars... Ja, dan is onze enige echte honkbalkenner Joop van Nes in, in de uitzending aanwezig... om ons een update te geven met betrekking tot de Haarlemse Honkbalweek. Verder volgen, volgen wij voor u de Formule 1. En die is momenteel neergestreken in Duitsland en wel op het circuitpark van Hockenheim. Waar momenteel de kwalificatie wordt verreden voor de race morgen om 2 uur. Uiteraard volgen we ook voor u de Tour de France, de veertiende etappe alweer vandaag. En we volgen het golf en wel het British Open Major golf toernooi. Uh, helaas zonder Joost Luiten, want die mocht na twee dagen zijn koffers, zeker clubs inpakken. Want hij had de kut niet gehaald. En natuurlijk, sport in het kort. En uh, ik zou zeggen, genoeg reden om uw komende drie uur... uw radio op uw lokale zender af te stemmen. En heel veel zonnige muziek. Hier is Calvin Harris en Summer. When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love As the leaves turn brown And we could be together, baby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 Van de zomerrit van 2014 hoor je bij CFM Sofort. Dat was Kevin Harris en uh, Summer. Ja, zo meteen om half drie het CFM weerbericht. Normaal gesproken met dit weer hadden verwacht dat we lekker van de Horen gingen bellen. Maar het is niet te geloven, hij is gearriveerd aan de tolweg. Tina straks om half drie. Horen met het CFM weerbericht. Come on, shake your body, baby, do that con guy. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that con guy. No, you can't control yourself any longer. van C.V. Zalvoort deden we even lekker mee met deze hit uit de jaren 80. De groep uit de jaren 80, tezamen met Gloria Estevan. van de Miami Samachine. dat was Conga. Jawel, het is vandaag een warme dag, zo rond de 30 graden op dit moment. Poeh, dat is even zweten. 33 graden. 33 graden. Ongelooflijk, en dat betekent ja, dat je uit moet kijken voor de zon, Albert-Jan. Ja, het, in het KNMI uh, uh, ja, uh, geeft ook een waarschuwing af voor de regio Kennemaland bij deze periode met de aanhoudende hitte. En zoals uh, onze Beerman al zegt, 33 graden op dit moment. Deze hitte kan een bedreiging zijn voor de gezondheid. Vooral voor ouderen en mensen met een chronische aandoening. Weet wat u moet doen als het warm wordt. Let erop dat u voldoende drinkt uit de hitte blijft... en zorg voor een koele plek. Wees voorbereid op de verwachte hitte, zoals die nog even zal aanhouden. Warm weer volgt voor bepaalde mensen een grote bedreiging... voor de gezondheid dan voor anderen. Ouderen vormen de grootste risicogroep... omdat de temperatuurregulatie doorgaans slechter is... en het dorstgevoel verminderd is. Niet alleen ouderen, maar ook mensen met een chronische aandoening... personen in een sociaal isolement... dakloze mensen met overwicht en zeer jonge kinderen... hebben een groter gezondheidsrisico. Ook kan gebruik van bepaalde geneesmiddelen, alcohol... dan wel drugs het risico vergroten bij aanhoudend warm weer... Via de radio en tv en ook via uh, ons natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van de verwachte verloop van de temperatuur. De website van het KNMI, www.knmi.nl, geeft uitgebreide informatie over het weer en de bijbehorende weerswaarschuwingen in onze regio. En met name via www.meteopagina.nl, onze enige eigen weerman, weet u precies wat, er in, wat u in Zandvoort kunt verwachten. En straks zal hij dat om rond half drie zelf toelichten in zijn weerbericht. En nogmaals, wat kunt u doen om het ongemak tijdens de hitte te beperken? Drink voldoende. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook al heeft u geen dorst. Houd uzelf koel. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag tot een minimum. Houd uw woning koel. Opwarming van de woning kan, beperk kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of airconditioning. Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden of ramen op een kier te zetten. Zorg voor extra frisse lucht door het openen van de ramen. Op tijdstippen dat het buiten wat koeler is. Dus tegen de avond alles openzetten. Houd de ramen gesloten als het buiten warmer is dan binnen overdag. En let op uw omgeving, want zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op wat mensen in uw omgeving misschien uw hulp zouden kunnen gebruiken bij deze extreme hittes. Tot zover de waarschuwing. Ja, goede tips dus om de hitte door te komen hier in Zandvoort. Is zo dadelijk om half drie iets hiervan weer bericht met Lex van Horen. Maar eerst onder meer deze van Toontje Lager. Ben jij op zo'n dat alles automatisch wordt? Dat je geen e Only the thrill of boy meeting girl I possesses a track. It's physical, only logical You must try to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 een berichtje doen en dan... Uh, oh, Zodat oh, ja. dat uh, cfm weer bericht met uh, Lex van Oren. We houden de spanning er nog even in. Je de Tina Turner en What's Love, got to do with This? CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, je hebt het waarschijnlijk wel in de media gehoord. Het is op dit moment enorm druk naar de stranden. Zo ook naar het strand van Zandvoort. Dus ben je nog van plan om naar Zandvoort te komen? Wees verstandig en neem de trein. En dan dat, dan, dan, dan dat uh, korte bericht, uh, Albertje. Nou, kort... Kijk, de reddingsbrigade is natuurlijk ook alert... want de afgelopen week kwamen al veel zwemmers in de problemen... door de sterke stroming voor de kust. Landelijk moesten de reddingsbrigades voor 55 personen in actie komen... en in 27 gevallen kon de zwemmer niet meer op eigen kracht uit het water komen. Zo niet in Zandvoort, tot op heden. De Zandvoortse reddingsbrigade heeft diverse maatregelen genomen... om dergelijke situaties zoveel mogelijk als voor te zijn. We zijn bekend met deze problematiek en hebben vooral in het weekend... dus dit weekend, de nodige maatregelen genomen om problemen te voorkomen... Zowel langs de hele zandvoortse kust de gele vlag geheesen, werden er bij de bekende muien waarschuwingsborden geplaatst en was men op bij beide strandposten extra alert. In tegenstelling tot het landelijke trend zijn in Zandvoort geen zwemmers in de problemen gekomen tot op heden. Voorkomen is beter dan redden, aldus zrb woordvoerster Marion Huibers. Oké, okay, tot zover het strandnieuws. En over strand gesproken, ja, deze is zo'n leuke gouden oude... We draaien vooral vinyl trouwens, Albert Jan. Hey. Het lijkt wel de vinyljaren. Hier is De Neus en het strand. Dit had ik niet verwacht, op zo'n warme dag.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 Door Dat was allemaal die tijd, die paardjes waar ze het over hebben in deze show Van de reus hoor, het strand bij CFM. Zie je de weer bericht. En normaal gesproken met mooi weer zeggen we dat tegen Lex van Ooren. Hoe is het daar op het strand? Maar hij zit in de studio van CFM. Goedemiddag Lex, welkom. Ja, en om dat te voorkomen uh, ben ik maar hierheen gekomen. Want anders had ik gezegd, nou, niet zo lekker. Niet zo lekker? <laughs> beetje, <laughs> beetje heet. Beetje hè. Warm, beetje, warm. beetje warm is het vandaag. Het is nou 33,2. Zo hé. Ja. Niet te geloven. En uh, voor verkoeling hoef je dus echt niet naar het strand. Want er staat een oostelijke wind. En die, uh, ja, ja dat, dat, dat wordt niet afgekoeld door het zeewater. Want het zeewater, dat wordt ook maar steeds warmer. Dat is uh, al 21,5 uh, graad. Oké. Okay. Dus, dus. Ja. Voor de verkoeling hoef je niet naar het strand. Voor de verkoeling hoef je niet naar het strand. Maar je kan toch wel is... zeggen dat het uh, lekker strandweer is vandaag? Ja, als je ervan houdt. Ja, tuurlijk. <laughs> nee, zo te zien houden er een heleboel mensen van. Ja, maar die komen voor de verkoeling. en Dat, dat, valt, ja. dat valt een beetje tegen. Goed. Uh, vandaag is het dus zonnig. Met hoge sluierbewolking. En later in de middag. Dan neemt die hoge sluierbewolking wat toe. Maar het blijft droog en uh, warm. We krijgen een warme avond. Later uh, verdwijnt die bewolking weer. En die, het wordt dan ook weer helder. En de temperatuur, ja, 33,2 op dit moment. Ik weet niet uh, hoe, of het nog hoger wordt. Maar in ieder geval, ja. dit hebben we te pakken. Oh. Lekker even over, uh, over gisteren, wat mij opviel... Starten, in de middag uh, liep steeds maar weer die temperatuur op. Normaal gesproken heb je zo uh, rond een 1 uur toch uh, nee, een nee, beetje nee. een hoogtepunt. Maar, nee, nee, nee, is nee, dat niet waar? Zo nee, Toen... rond een uur of zes het werd steeds warmer ja, en warmer ja. en warmer. Ja, precies. Dat, uh, dat hebben we van de week ook een paar keer gehad. Toen, zo, dat is uh, we jou over... wel bevallen zo te zien trouwens. Ja, maar ja. <laughs> <laughs> ja, ik ben een beetje bruin. Er <laughs> uh, was van de week ook al eerder... Uh, gebeurde dat. Toen was het uh, overdag, was het een uh, graad of 3, 24. En toen opeens s'avonds, na vijven, liep de temperatuur op naar 27 graden. Dat, dat, uh, ja, dan valt de wind weg. En dan, uh, ja, dan wordt het nog, nog warmer als de zon blijft schijnen. Dus dat gebeurt wel meer, op. Oké. Okay. En vooral deze week is dat voorgekomen. Uh... Morgen. Oh, morgen, oké, okay, ja. Morgen. Dan uh, heb ik nou mijn verkeerde papiertje te pakken. kan me niet voorstellen. Het is vandaag op zondag. Zaterdag. Ja. Zondag. Ja, zondag. Morgen is zondag. Uh, <laughs> ja, ja, dat is de warmte man. Goed. Dat is de warmte. Dat is de hitte, ja. ja. Morgen ja. hebben we wisselende bewolking. Met uh, vooral landinwaarts hebben we overdag buien. En wij zijn het eerst aan de beurt morgen. En dat wordt dus uh, buien in de ochtend. En in de avond is het weer droog. En dan komt het zonnetje er ook weer bij. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En de temperatuur die is morgen zeer aangenaam, mag ik wel zeggen, 23 graden. Nou, dat is mooi voor Zandvoort Alive. Ja. Voor het festival op het strand. Is dat op strand? Dat is op strand. Oké. Okay. Nou, Kom nou, komen we straks nog op dat, terug. Dat, dat komt helemaal goed, hè? Ja, die zijn blij met je. Ja, ja. Ja. Nou. Ik zie, ik, ja. zie, ik zie wel wat er van komt. Ja. Misschien de biertje of zo. Oh. Ja. Nou, dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we wolkenvelden. En er staat een matige tot vrij. Ja, het wordt heel ander weer, joh. Matige tot vrij krachtige Noord-Noordwestenwind. En de temperatuur die daalt naar de 20 graden. 20 graden? Dat is de maximum temperatuur overdag. Mm. Maar dat komt door die noord wind. Maar er gaat wel weer wat veranderen hoor. Want er ontstaat een, een hogedrukgebied boven Scandinavië. Daardoor ontstaat een noord-noordoostenwind. Ja. Die is droog. En dan gaat het weer opknappen. Dinsdag hebben we weer een periode met zon. Er staat een, zoals ik net vertelde, een noordoostenwind. En de maximumtemperatuur die stijgt weer naar de 24 graden. Dus, Prima temperatuur. Ja, helemaal goed. En dat verdere vooruitzicht is volgende week... Houden we het zomers? Oh, zomers weer. Met geregeld zon. En de middagtemperatuur. die is dus. eerst rond het normale. Dat is dus rond de 21. 20, 21 graden. En later in de week gaat de temperatuur weer omhoog. naar 25 graden. Oké, okay, dat is best wel lekker. Zon, met geregeld zon. Maar er is ook kans op een enkele bui. We houden het in de gaten op jouw website, Lex. Doe we w En op TV. op de. Kabel, krant of de Dekst TV. Kanaal 40, digitaal via sigo Ja, en je kan me ook volgen op uh, Twitter op het Meteopagina. Of gewoon achter hem aanlopen lopen, vind ja, ja, ja, je gezellig. ik kan gewoon maar vragen van wat wordt het. Zo, zo, zo, zo is het me net. Nou, wil je weten hoe Lex eruit ziet? Hè? Ja, als je hem gaat volgen, moet je wel weten hoe hij eruit ziet. Ja, ja. hij is vrij bruin. Kijk Laten we even... daarmee beginnen. <laughs> hij heeft uh, hier een koptelefoon op, maar uh, die draag je niet op straat, hè Tom? Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Kijk maar even op uh, wwwzfm dan weet je ook hoe Lex eruit ziet. <laughs> Dankjewel, Lex, en uh, tot volgende week. Tot volgende week, we gaan je bellen. Dat was het, weer. Zie het voor. daar gaan we inderdaad wel vooruit dat het bellen gaat worden, Albertje. Ja, <laughs> zeker weten. Lekkere zonnige muziek zo op uh, de zaterdagmiddag bij CFM. Wat dacht je van deze van Ivan? Hier is Bijla!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 Het even lekker uit. Wij zien je weer met deze singer van de Voornambulance. Joder, what's up? What's up, man? What's up, albert What's up, Dak? Uh, what's up? Doc. What's, what's, up, up, up. Doc. what's up? Nou, u hoorde het net al van onze weerman uh, Lex van der Hoorn. Dat, uh, kijk, je kan wel heerlijk naar het strand gaan. Het is, uh, het is natuurlijk prachtig weer om op het strand te zitten. Dat blijkt ook wel aan de grote scharen mensen... die vanmorgen richting het uh, strand gingen. Maar en, en, wel een beetje verkoeling. In, maar ja, als je dan toch... Ik bedoel, die verkoeling blijft dan een beetje achterwege. Maar misschien is dit een suggestie voor de strandgangers. Want... Uh, wie wel eens op vakantie is geweest aan de Middellandse Zee... kent ze ongetwijfeld, de bananen. Die getrokken door een motorboot als een sneltrein over het water gieren. Het wordt pas echt leuk als de bereiders er natuurlijk vanaf vallen. Deze zomer kan dit veel ook op de Zandvoortse kust geboekt worden. Want het Zandvoortse bedrijf Fun op Zee... is elke mooie zomerdag op het water met een zo'n een banaan. Met maximaal 10 personen tot wel 40 kilometer over de Noordzee razen... Probeer dan maar eens overeind te blijven. Een ritje van 10 minuten kost 10 euro. Meer informatie en reserveren kunt u via funopzee.nl. Funopzee.nl. Wie weet dat dat toch enige verkoeling geeft. Maar het is geen gele banaan, hè, geloof ik. Nee, het is een oranje banaan. Een oranje banaan. Nou, je ziet het vanzelf hier aan de kust van Zandvoort. We gaan weer twee hits voor je draaien, waaronder de rest van Clean Bennet. Here is I Rather Be.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 Muziek op je radio. Ja, en wat wil je met uh, 33 graden op dit moment in zo Als eerste ooit in de single van Clean Bandit, dat was Rather B. Gevolgd door deze van Yusun Roer en Nene Cherry. En de 7 Seconds. Het is 5 minuten voor 3. We hebben nog even een kort bericht en dan gaan we wel weer op naar het nieuws. En weer van 3 uur, Robert Young. Ja, we kijken even naar uh, de uh, Tour de France en wel naar de 14e etappe. En de besten moeten zich vandaag laten zien, al dus Michael Bogert... over de 14e etappe van de Tour de France. De renners rijden vandaag over 177 kilometer van Grenoble naar Rizo. En er moet flink geklommen worden. Met de Laugatet en de Isolaar kent deze rit twee bekende Alpenreuzen. Maar duidelijk is dat het zwaartepunt van deze Tour... met slechts twee kleine bergritten niet in de Alpen ligt. De Isolaar is een echte killer. De slotklim naar Rizot is een minder bekende klim in de Tour. Maar zeker niet eenvoudig... En Vroom zegenveerde hier vorig jaar in de Dauphiné. Een lastige slotklim. Hier moeten de besten zich laten zien. En ze zijn momenteel nog 94 kilometer van de finish verwijderd. Tot zover. Dat wat betreft het Tour de France nieuws bij CFM. We houden de tour uiteraard vanmiddag voor je in de gaten tussen 3 en 5 uur. Ja, ik hoorde van de week je Menilo bij je. Klopt. Tijdens Dat denk de jaren. Ja, precies de ja, zwijmelmuziek van uh, Barry Manilow. Maar volgens mij was dit de grote Barry Manilow-hits. Lekkere zonnige muziek zo vlak voor drie uur. Hier is hij inderdaad met de Copacabana. Her name was